De regering van Curaçao heeft de geheime dienst van het Antilliaanse eiland op non-actief gesteld. Volgens premier Gerrit Schotten is er besluit genomen omdat leden van de dienst in 2010 plannen hadden om de regering af te zetten. Schotten zei in het parlement dat het personeel naar huis is gestuurd. De betrokkenen moeten wel op afroep beschikbaar zijn, zei hij. Een crisisteam gaat volgens de premier de veiligheidsdienst VDC doorlichten. Daarbij wordt volgens hem de AIVD in Nederland ingeschakeld.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 Naar alle provincies gebracht. Vanmiddag wordt in Wageningen het bevrijdingsdefilé gehouden. Daaraan doen 1200 verzetstrijders, en zowel jonge als oude veteranen, mee. Het defilé wordt voor het eerst afgenomen door minister Hille van Defensie.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 Tegen het ANP zegt de 54-jarige politica dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging. Bij de vorige verkiezingen in 2010 was Van Gent door het partijbestuur op een onverkiesbare plaats gezet. Na een intensieve campagne via onder meer Twitter zetten de leden haar uiteindelijk op nummer 5. De Oekraïense oud-premier Timoshenko laat zich in een kliniek in Oekraïne behandelen voor haar rugklachten. Daarmee heeft ze ingestemd op voorwaarde dat een Duitse arts die ze vertrouwt erbij is. Gisteren werd ze door de Duitser onderzocht. Behandeling in het buitenland, zoals Timoshenko eiste, werd gisteren door justitie afgewezen. Justitie beslist ook dat er geen bewijs voor is dat Timoshenko in de gevangenis is mishandeld. De 51-jarige al premier zit in de gevangenis omdat ze haar macht zou hebben misbruikt. Beelden waarop te zien is dat ze blauwe plekken heeft leiden deze week tot veel ophef. Veel regeringsleiders dreigen uit protest het EK-voetbal in Oekraïne te boycotten.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 Vanwege de hitte in het pand kon de brandweer niet van binnenuit blussen. Pas toen na een uur de vlammen naar buiten kwamen, kon het bluswerk echt beginnen. Een nabijgelegen appartementencomplex werd uit voorzorg ontruimd. De brandweer van Meppel kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Het weer. Veel bewolking met vooral in Gelderland, Brabant en Limburg regen. In het noorden af en toe zond. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgen blijft het fris met maximaal een graden graad of 11. Het is daarbij overwegend bewolkt en lokaal valt er wat regen. Na het weekend wordt het zachter, maar het blijft wisselvallig. Mijn naam is Wessel van Alphen. Huurt u IT-pros in? Pas dan op met de VAR...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 Een hele goede Het is zaterdag 5 mei. Het is bevrijdingsdag in Nederland. Europa maakt zich op voor verkiezingen in drie belangrijke landen. Frankrijk, Griekenland en Servië. En we kijken nog even terug in deze uitzending naar de herdenking gisteren in Vorden. En we kijken ook nog iets verder terug naar tien jaar geleden de moord op Pim Fortuyn. We hebben sport, de ontknoping in de eredivisie. Ik zou zeggen pak het wiskundeboek er maar vast bij, want het is behoorlijk ingewikkeld. We staan ook stil bij de start van de Giro vandaag in Denemarken. Wielrennen is dat en er is groot nieuws in de volksstand vandaag, want de Raboploeg heeft doping getolereerd. We bellen zo met onze wielenverslaggevers. Tot half negen is dit het NOS Radio 1 Journaal. Geen 157 keer per jaar een trein door een rood zijn, maar hooguit 10 keer per jaar. Dat is het doel van spoorbeheerder ProRail. Minister Schuld van Hagen van Verkeer noemt het plan goed en ambitieus. Ze schrijft het in een brief aan de Tweede Kamer. Barbette Verstappen is van ProRail. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen? Nou, eigenlijk op drie manieren. Uh, we willen vooral voorkomen dat uh, treinen voor een rood zijn komen... Ja. Want als je geen rood zijn hebt, dan kun je er ook niet doorheen rijden. Het is bijna kruiviaans. Ja. Verder willen we ook uh, verminderen dat we de, ja, de kans verminderen dat de machinist rood rijdt. Uh, om meer door uh, ja, erg te sturen op alertheid en geen afleiding bij het rijden van treinen. En het laatste is uh, om de gevolgen als een trein door rood rijdt, sterk te verminderen. En dat kan bijvoorbeeld door een extra investering in het uh, ja, vernieuwde beveiligingssysteem. Maar hoe kan je voorkomen dat uh, treinen voor rode zijn terechtkomen? Nou, dat kan hè, door bijvoorbeeld in de dienstregeling, die hele planning die je maakt, uh, veel minder kruisende bewegingen tussen uh, treinen in te plannen, dus over wissels. Verder kun je ervoor zorgen dat er veel minder onverwachte seinen uh, tegenkomen, dus stops voor, voor rode seinen. En veel meer speling in de planning doen tussen treinen. Ja, dat kan ervoor zorgen dat er gewoon veel minder uh, rode seinen uh, ja, worden gezien onderweg. Dat is nu ongeveer 2 miljoen keer per jaar. En dat moet een ja, stuk worden teruggebracht. Ja, is het uiteindelijk haalbaar? Want de doelstelling is dus van 157 keer door rood rijden naar 10. Uh, dat is nogal wat. Dat is zeker ambitieus. Uh, de afgelopen paar jaar hebben we al een stap gemaakt van 300 keer per jaar... naar 100, ongeveer 150 keer uh, per jaar. En nu is eigenlijk de volgende stap uh, die we moeten maken. En daar is met name winst te behalen... in ervoor te zorgen dat treinen niet voor rood zijn komen... Maar ja, bij ons staat wel veiligheid, heeft echt absoluut de hoogste prioriteit. En, uh, dus ja, 0 tot 10 keer per jaar is streven dat haalbaar moet zijn. Ja, en 0 is uh, absoluut uh, uit den boze. dat lukt niet? Nou ja, 0 tot 10, uh, we zijn ambitieus, uh, we gaan voor 0 tot 10. Uh, kijk, het kan nooit 100%, je hebt te maken met mensen, je hebt te maken met systemen. 100% onfeilbaar uh, ja, uh, is een systeem nooit. Uh, dus we gaan uit van 0 tot 10 in enkele jaren. Ja, dit is natuurlijk een mooi voornemen, maar dan denk ik aan de andere kant. Uh, had dat niet ook voor 21 april hè, de datum van dat treinongeluk in Amsterdam gekund? Nou, we zijn daar al jaren mee bezig. Hè, dus ook al voor het ongeluk in Amsterdam. Uh, mede ook naar aanleiding van een botsing drie jaar geleden of twee jaar geleden in Barendrecht... hebben wij al behoorlijke stappen genomen. Daar zie je dus ook die, die, die, die terugname uh, van 300 naar 150 in terug... En nu merken we dat we dus eigenlijk gewoon nog niet klaar zijn. En dat we nog extra maatregelen moeten nemen. En dat met name winst te behalen valt in planning. En uh, ja, ervoor te zorgen dat er gewoon minder rode zijnen wordt tegengekomen. Ja, en ik begrijp dat u ook gaat kijken naar laat maar zeggen, de alertheid bij de machinisten. Maar nou heb ik van de week ook een aantal verhalen gelezen en gehoord. Ook op, uh, op de radio. Waarin die machinisten zeggen uh, dat er een bijzonder strenge keuringen zijn. En dat ze aan heel veel eisen moeten voldoen. Hoe kan je dat dan nog verbeteren? Nou ja, vooropgesteld, hè. we gaan ervan uit dat machinisten alert zijn als ze rijden. Uh, wat wij wel samen met vervoerders willen doen, is daar extra sturen op. Hè. Dus we willen gewoon dat machinisten ook fit zijn. Vergelijk met een automobilist, die mag ook niet bellen. Die moet ook fit zijn om te rijden. En uh, ja, zo min mogelijk afleiding in die cabine is gewoon heel belangrijk. Zeker op plekken rond Amsterdam en Utrecht, waar gewoon hele drukke amplassementen zijn. Dan wil je gewoon dat zowel de techniek werkt... Uh, dat de planning goed is en dat ook de machinist zeer alert zijn werk daar doet. Ja, zegt u nou eigenlijk dat machinisten gewoon af en toe gewoon met de mobiel aan het bellen zijn... Uh, terwijl ze in de cabine zitten? Nou, dat weet ik niet. Ik ben uh, zelf uh, werkzaam bij een spoorbeheerder. Ik weet wel dat we daar samen met de vervoerders nou, erg ook op gaan sturen. Ik ga ervan uit dat machinisten enorm alert zijn... want als je 2 miljoen keer per jaar voor een rood sein komt en je rijdt er 150 keer per jaar doorheen, dan is dat natuurlijk al minimaal. Maar ook die 150 willen we nu met elkaar terug gaan brengen ja. naar 0 tot 10. Mag ik nog eventjes met u ook naar de krant van vandaag, de Volkskrant. Um, daar staat een uh, verhaal in en dat gaat over de spoorbrug over het Twentekanaal tussen Deventer en Zutphen. En die spoorbrug zou wekenlang onveilig zijn geweest doordat die niet goed was verankerd. Wat is daar misgegaan? Ja, een zeer ernstige situatie eind uh, 2011. Uh, een situatie die wij al zelf hebben geconstateerd toen een van onze ex-inspecteurs... Uh, de brug zelf controleerde en daarachter kwam dat de werkzaamheden niet goed, wa goed waren afgerond. Hij heeft ook direct maatregelen genomen en uh, de treinen daar uh, langzamer laten rijden met een snelheidsbeperking. En de aannemers uh, ja, direct gesommeerd om dit uh, te repareren. En vervolgens heeft de aannemer ook een, een boete van ons opgelegd gekregen van uh, meer dan uh, 100.000 euro. Yes. Zeer ernstig. Overigens herkennen wij niet het beeld in de Volkskrant dat het spoor uh, in Nederland niet goed onderhouden is. Uh, ja, dit... nou, er, wordt, er wordt wel een reden gegeven. Er wordt gezegd dat spoorwegmonteurs... Uh, dat de aannemers minder vergoedingen krijgen voor het werk dat ze doen... en dat de kwaliteit daaronder lijkt. Dat is de reden die wordt gegeven in de Volkskrant. Herkent u dat? Nou, Het is zo dat uh, het Nederlandse uh, spoor wordt uh, uh, aanbesteed. Hè? Dat wordt voor onderhoud aanbesteed... En uh, spooraannemers kunnen daarop inschrijven. Wij zien wel dat er uh, grote onderlinge concurrentie is... en dat er steeds lagere tarieven uh, worden gehanteerd. Uh, ja, die die trendbreuk die wij ook zelf zien, willen we zeker ook doorbreken. Ondanks hebben we daarom ook een, een, een, uh, een contract uh, teruggetrokken... omdat wij zelf vonden dat de verhouding prijs, kwaliteit, veiligheid... Uh, niet de juiste balans had. Dus wij zien dat wel, maar wij zijn daar zeer scherp op... dat daar niet uh, de ondergrens wordt behaald. Het is natuurlijk nee. wel zo dat wij uh, belastinggeld gebruiken... om het sport te onderhouden. We zijn wel bezig om het steeds efficiënter te doen... maar dan mag absoluut veiligheid en kwaliteit uh, niet bij in geding komen. U houdt het scherp in de gaten. Mevrouw Verstappen, absoluut. ik dank u wel. Graag gedaan. Terwijl de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... na een bezoek van drie dagen in het vliegtuig stapt blijft de blinde dissident Chen achter in China. Een verslag van hoe één man wereldmachten China en de Verenigde Staten... dagenlang liet zweten. Chen Guangcheng vluchtte ruim een week geleden... van zijn zwaar bewaakte huis in Shandong... naar de Amerikaanse ambassade in Peking. De dissident, die bekend staat om zijn strijd tegen gedwongen abortus in China... richt zich vanuit zijn schuilplaats middels een videoboodschap... Persoonlijk tot premier Wen Jiabao. Kier... We... Chen klopt aan op een gevoelig moment. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... staat op het punt China te bezoeken voor topoverleg. Het is de Verenigde Staten er alles aan gelegen... voor de start van het overleg een oplossing te vinden voor de heikele kwestie. Dat lijkt te lukken. Chen verlaat de ambassade vrijwillig. Maar slechts een paar uur later klinkt Chen allesbehalve gerust... Hij beweert dat hij onder druk is gezet. Zijn familie zou in gevaar zijn en daarom besloot hij de ambassade te verlaten. Hij wil toch naar de VS. De Amerikaanse ambassademedewerkers ontkennen dat. De kwestie etterdoor, door, terwijl het topoverleg al is begonnen. Sterker nog, Chen belt zelfs met een Amerikaans congreslid voor een mensenrechtencommissie de telefoon live tegen de microfoon houdt. Uh, he to to uh, uh, uh, het lijkt geen elegante manier meer om de diplomatieke rel te bezweren. Wie heeft steken laten vallen? Kunt u het afvragen of het wel zo verstandig was van die hele ervaren Amerikanen... om deze meneer Chun zo snel te laten gaan? In de Verenigde Staten krijgt Obama het op zijn bord. Ja, groot nieuws, voorpagina-nieuws. Naast en met Romney, de republikeinse tegenstander van Obama, die noemde het net een dag van schande voor deze regering en een nederlaag voor de vrijheid. Maar niettemin, het Witte Huis zit hier echt mee in de maat. In China zijn de autoriteiten laaiend. China wil niet dat de Verenigde Staten zich bemoeien met binnenlandse aangelegenheden. Have been by his and our er moet een oplossing gevonden worden voordat Clinton China verlaat. Vrijdag lijkt er een chique en zeer diplomatieke oplossing gevonden. In de vorm van... Een studievisum. Maar niets van deze diplomatieke oplossing staat zwart op wit. Want als dat niet gebeurt en de diplomaten die gaan op een gegeven moment weer weg... dan kan het voor meneer Chun nog wel eens heel moeilijk worden. En de laatste die u hoorde was onze correspondent in Peking, Wouter Zwart. We gaan door naar ons andere correspondent, die in Washington, Wessel de Jong. Wessel, um, hoe groot acht jij de kans dat uh, Chun daadwerkelijk... naar de Verenigde Staten afreist om ook te gaan studeren? Ja, die kans lijkt me op zich vrij groot dat dat gaat gebeuren. Wanneer dat gaat gebeuren, dat is, nog, dat is nog moeilijk te zeggen. Maar er zijn te veel heldere uitspraken gedaan door beide partijen dat ze daar nog op kunnen terugkeren. Maar die, hè, dat hij gaat studeren, dat lijkt toch voor beide partijen lijkt dat een, een goede oplossing. Voor de Chinezen dat ze niet te veel gezichtsverlies leiden. Dat hij gewoon moet vertrekken, zoals een gewoon Chinese burger. Uh, de Amerikanen verlenen hem geen politiek asiel dat hij daar dus gaat studeren. Nou, dat is ook altijd wat, wat minder pijn voor de Chinezen en voor de Amerikanen is het gewoon heel goed dat, dat Chin gewoon, gewoon, ja, gewoon veilig blijft en niet ergens wordt weggestopt weer in de provincie. Ja, maar dan moet je toch uiteindelijk een beetje de balans gaan opmaken. Hebben de Verenigde Staten een behoorlijke deuk opgelopen? Nou ja, het lijkt dus nu inderdaad wel allemaal met een, uh, een sisser af te lopen. Hè? Maar goed, het moet natuurlijk nog maar blijken of het allemaal echt goed gaat. Als er, uh, ja, stel dat er nog complicaties optreden, dan wordt de schade natuurlijk toch wel, uh, wel beperkt. Maar uh, als het allemaal goed komt, ja, dan is er toch eigenlijk ook wel schade. Met name voor de Amerikaanse diplomaten. Die zijn toch, uh, ja, het verwijt is toch dat ze onzorgvuldig, naïef en uh, ook gehaast zijn geweest. Hè? Dat ze tien lieten vertrekken uit die ambassade naar dat ziekenhuis toe zonder duidelijke Chinese garanties. Dat is toch heel merkwaardig wat daar, wat daar gebeurd is. En er komen nog vele vragen over waarschijnlijk hier, met name in Washington. En hoe schadelijk is het dan voor de handelsrelatie tussen China en de Verenigde Staten? Ja, die relatie heeft wel degelijk schade geleden. Kijk, een belangrijk kenmerk van die Chinees-Amerikaanse relatie, dat is, uh, dat is wantrouwen. Nou, deze hele affaire, dat is één grote aaneenschakeling natuurlijk geweest van misverstanden en geschonden afspraken. Maakt de relatie er natuurlijk niet beter op. Tegelijkertijd zei minister Clinton, die dus handelsbesprekingen ook heeft gevoerd in Peking, zei ze toch dat er vooruitgang is geboekt. Dat bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven, die mogen nu een, een groter aandeel mogen ze nemen in de Chinese bedrijven. Dat voor uitgang. Maar goed, dat wantrouwen met name wat elkaars lange termijndoelen betreft, die, die zullen toch blijven. Ze verdenken elkaar er altijd van dat de een de ander wil overvleugelen in Azië. Dat de een de ander de, de, de, de sterkste wil zijn als het ware. En dat, dat gevoel nou zal we wel heel sterk blijven nog. En dan heb je natuurlijk ook de binnenlandse politiek in uh, Amerika. Er komen tenslotte presidentsverkiezingen aan. Obama die krijgt nu een beetje de schuld. Ja, maar het is natuurlijk ook uh, inderdaad uh, verkiezingstijd. Dus dan worden dat soort dingen natuurlijk net een stukje breder uitgemeten. Maar eigenlijk, alle analisten zijn het er wel over eens dat Obamas buitenlandse beleid, dat dat eigenlijk behoorlijk deugt, behoorlijk in orde is. Eigenlijk op alle crisis die zich hebben voorgedaan afgelopen tijd, heeft hij uh, goed op gereageerd. Hij heeft twee oorlogen beëindigd. Dus eigenlijk voor zijn tegenstanders, nu de Republikeinen, is het een geschenk dat er nu eindelijk is een keertje echt iets misgaat uh, zoals dit. Nou, dat wordt dan ook echt heel breed uit gemeten De republikeinen, de republikeinse vormen. Nu, Romney noemt het een zwarte bladzijde in de, in de Amerikaanse diplomatie. Nou ja, dat verhaal, denk ik, dat zal nu vrij snel over, overdrijven en leeglopen. Want dat blijkt dus nu toch allemaal mee te vallen. Wessel de Jong vanuit Washington. Wat gaan we zo dadelijk doen? Nou, zo dadelijk, de Grieken. Die gaan morgen naar de stembus. Voor de regerende socialisten wordt dat waarschijnlijk een forse nederlaag. Deze informatie. De N302 Lelystad richting Enkhuizen. Tussen de brug over de Houtripsluizen en het uh, viaduct... onder de Krabbengatsluis. Grote vertraging. De vertraging is onder ongeveer 10 minuten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De dode herdenking in Vorden, Gelderland, was gisteren buitengewoon beladen. De burgemeester wilde ook een aantal Duitse militairen herdenken door langs hun graven te lopen. Werd echter door de rechter verboden. Veel bezoekers van de herdenking waren het daar niet mee eens. Een rechter hoort recht te spreken, maar misschien is het ook wel eens een beetje krom. Dat weet ik niet. U bent het er helemaal niet mee eens, mevrouw. De tolerantie is het begin van vrede. en Dan moet iedereen zich niet bemoeien met wat er hier in Vorder gebeurt. En dan is het op de begraafplaats al heel erg druk. En echt ook nog geen steenworp afstand. Van deze oorlogsgraven liggen hier net achter ook de Duitse graven... Er staan een aantal mensen in zwarte te pakken... die alles van afstand een beetje in de gaten houden. Mensen worden keuze geboren om wel of niet... langs de Duitse graven te gaan. Meneer, mag ik u vragen? U bent wel bewust langs die Duitse graven? Zeer bewust. Waarom? Ik ben hier kort inwoner. En vanmorgen verloogt er een vliegtuig over mijn huis. En er stond op: en is fout. Nu wordt de tegenstelling tussen goed en kwaad... Wordt gehandhaafd, dat vind ik heel erg jammer. En dat wilt u doorbreken met het bezoek ik aan hoop deze Duitse dat graven? Dit een reden is om die scheidslijn te gaan doorbreken. Meneer de burgemeester, u bent niet langs die graven gelopen. Nee. Vond u het moeilijk om daar niet heen te gaan? Ja, natuurlijk. U zag ook uh, hoe groot de belangstelling ervoor was. Iedereen liep er weinig langs, dat heeft u gezien. En u had er ook graag bij gelopen? Ja, ik denk gewoon dat het is toch heel vreemd is dat een burgemeester gewoon niet langs langs mag lopen. Ik bedoel, dat is denk ik ongekend in Nederland. Maar heeft u nog gedacht, ik ga toch? Nee, kijk, ik, uh, ik ben een uh, burgemeester. Ik, heb, ik dien de wet, dus doe ik dat. Maar met pijn in uw hart zie ik, hè? Ja. De burgemeester loopt hier met tranen van de begraafplaats af. We zitten inmiddels weer in de bus terug. En ook wie we eigenlijk niet hebben gezien bij deze herdenking zijn neo of mensen die hier eh, onrust zouden komen stoken. Burgemeester Aaldering, toen ik u op de begraafplaats aansprak... was u emotioneel? Het meest emotionele vond ik al die mensen die naar me toe kwamen. Al die mensen die hadden gezien eh, wat er gebeurd was met de rechtszaak. Voor mij waren al die mensen ook boos. Maar ik had ook het gevoel van, ja, zij snappen ook wat er aangedaan is. Dat is een mooi gevoel. En dan mag je best even een traantje wegpikken. Wat is u aangedaan? Mij is ontnomen dat ik burgervader wil zijn. Dat ik gewoon met, met, met inwoners, met het comité, datgene wil doen... waar, waar, waar wij het gevoel hadden, dat is draagvlak voor. Maar dat je op deze wijze een uitspraak doet... dat gaat heel in, in, je, in, je, in je gevoel van burgemeester zijn. Het kan niet zo zijn dat een burgemeester niet langs een graf mag lopen. Ik heb hier een hele mooie stapel en die kunnen de luisteraars niet zien... Maar, misschien... maar ligt inderdaad een hele dikke stapel, Oortmers, ja. Een hele dikke stapel. En dit zijn allemaal adhesiebetuigingen. Dit zijn boze mensen. Want dat lijkt, de boze mensen met de rode mapje, zijn, die is toch dikker, hè? Ja, ja nee, maar, maar dat, dat klopt ook. En dat zal ik niet ontkennen. Ik herken dat er maatschappelijk een veel bredere discussie is ontstaan de afgelopen week. En we zullen dus zien uh, hoe dat dan maatschappelijk moet. En dan doet u wat de meerderheid wil? Ik doe gewoon wat de uitkomst van die brede maatschappelijke discussie is. Maar ik neem aan... Dat hier veel meer in, de, in Nederland discussie over gaat, gevoerd gaat worden. Wat willen wij nu uiteindelijk met, met een, een, een handreiking naar, naar, naar zeg maar de, de, de Duitse uh, buren van ons? En dan zullen we zien wat dat oplevert. De burgemeester van Vorden was dat. U hoorde een reportage van Harry van Pinksteren. Het is zes minuten voor half acht. De socialisten in Griekenland staan aan de vooravond van een historische nederlaag bij de komende verkiezingen. Oud-premier en partijleider Papandreou wordt door veel kiezers verantwoordelijk gehouden voor de crisis waarin het land terecht is gekomen. Correspondent Connie Keeser en verslaggever Joris van der Kerkhof waren bij de laatste partijbijeenkomst op het plein voor het parlement in Athene. Er komt een zwarte autowakenrede en een grijze autowakenrede. En uit een van die auto's moet hij komen. Zwarte, dus denk ik, want de achter is de beveiliging. Ja, grote dikke man. Ja. Hij moet hier vanaf het parlementsgebouw de trappen naar beneden lopen. Dan heeft hij uitzicht op het ministerie van Financiën. Waar hij een tijdje ook minister is uh, geweest. En dan ziet hij allemaal mensen met, met groene vlaggen. De kleur van zijn partij. Er worden allemaal snippers omhoog geschoten. Vuurwerk is te zien. En daartussendoor Bomen. Historische bomen ook. Het zijn historische bomen omdat daar uh, ruim een maand geleden een gepensioneerde apotheker zelfmoord heeft gepleegd. Maar dat was ook een politieke daad van die man. Gisteren waren we bij een bijeenkomst een paar honderd meter verderop van de conservatieven. Dit is de bijeenkomst van de socialisten. Beiden zitten ze met elkaar in de regering. De conservatieven zeiden gisteren: no way dat we gaan samenwerken. Maar dan in het Grieks. Hij is voor de samenwerking. Waarschijnlijk ook omdat hij niet anders kan. Omdat de socialisten worden afgerekend op de crisis. Veel meer dan de conservatieven. Ja, die zullen meer afgerekend worden. Hoewel in de laatste opiniepeilingen, doordat Venizelos de leider is geworden, het percentage wel iets omhoog is geklommen. Maar ze worden heel, heel zwaar afgerekend op het beleid. Want het is natuurlijk een PASOK. Die de eerste overeenkomst met de Europese Unie en het IMF heeft gesloten. En al die bezuinigingen en kortingen op pensioenen en salarissen. En het zijn ook de socialisten die al die jaren ervoor gezorgd hebben dat dat geld maar aan alle kanten werd uitgegeven. Precies, maar dat is natuurlijk niet alleen, dat was ook wel het grootste deel van die jaren. Maar dat, is ook, uh, de, de, dat zijn ook de conservatieven gemeenten. Het hek door en daar staan aan de andere kant van het hek twee oudere mannen... met zo'n ketting waar ze mee in hun handen spelen. Die ze heel de hele tijd op en neer en op en neer doen. Al die verschillende steentjes, die kun je aaien... en dat zijn dan alle problemen die je wegduwt, alle problemen die er zijn. Dus er zijn heel veel steentjes die er nu op en neer laat gaan. En dan kijk je zo'n beetje naar beneden, naar het plein en denkt er het zijne van. Dit is alleen maar een feestje. Bent u van de socialisten? Morning. Nu stem ik op niemand meer. Als u daar naartoe kijkt en die man hoort praten, wat, wat, wat denkt u dan? Zij le maar le Leugens zegt hij. Die hoot die Prinz is pedemin, elle Want vier, vijf maanden geleden zei hij wat anders. En wat zijn de leugens dan nu, volgens u, voor u? En met Vier maanden geleden zei hij dat het land ten onder zou gaan als we deze overeenkomst zouden ondertekenen. Met de Europese Unie en het IMF. K en nu zegt hij dat hij een manier heeft gevonden om ons uit ellende te halen. Ja, voel troppen. Ja, dat ook aan het tot, dat je het ook aan En als hij nu die manier gevonden heeft, waarom deed hij dat toen niet? Vier maanden geleden? Tussen het plein waar de toespraak wordt gehouden en het parlementsgebouw, daar is een zesbaansweg. weg. En aan de andere kant daar lopen zo wat mensen. Die kijken naar het wisselen van de wacht voor het parlementsgebouw. Een jonge vrouw, net een jaar in Duitsland geweest. Haalt de schouders op, lacht heel vriendelijk, maar heeft niks met die man aan de andere kant. Alleen hebt toch wel een stukje rotten. We horen dit al jaren. En van slecht wordt het alleen maar slecht. Bij het hek staan nog een paar mensen, paarden paar te applaudisseren. Maar anderen zijn vooral erg boos op het moment. Dat de leider van de socialisten voorbij komt rijden. Boos dat hij hier durft te komen. Ik ben zo that dat ik vervuld ben en ik kan niet meer over deze en die creatures. Dan gaat het over twintig jaar geleden. Toen er op dit soort bijeenkomsten misschien wel een miljoen mensen waren. En nu misschien tienduizend. Die socialisten, het stelt allemaal niks meer voor. Het was februari, maar een miljoen En dan beginnen de ogen te glimmen als het gaat over de oude Papandreou, Papa Papa Andreu. Want hij was iets speciaals, iets different, iets magisch. Ik kan dat niet herinneren, maar oké. Maar nu, ja, de PASOK die heeft het land naar de afgrond uh, gebracht. Uh, als een jonge Papandreou hier zou lopen, Conny, uh, dat zou niet lukken waarschijnlijk. Nee, dat zou ze dus hem niet in dank afnemen. Maar zijn opvolger die doet het wel gewoon. Stoere, stevige, nou ja, een beetje dikke man die daar gewoon gaat staan. Ja, en dat, uh, daarmee wil hij wel aantonen dat hij uh, lef heeft... en dat hij niet bang is om hier op uh, Sintagma te verschijnen. Met open vizier zijn nederlaag tegemoet. Dat is iets wat zeker is, ja. En morgen weten we het helemaal zeker. Want morgen worden die verkiezingen gehouden... en in de loop van de dag en het begin van de avond... kunt u dat natuurlijk allemaal beluisteren hier op Radio 1. Aan de hand ook van Connie Kees en Joris van der Kerkhof. Radio 1. Het NOS-journaal. En dat wordt gelezen door Jeroen Tjepke. De leiding van de Rabobank Wielerploeg heeft jarenlang doping getolereerd. Dat schrijft de Volkskrant. Drie Rabo-renners zouden gebruik hebben gemaakt van de Oostenrijkse dopingbloedbank Human Plasma. Oud-directeur De Rooy van de Rabo-ploeg zegt in de Volkskrant dat de renners zelf moesten weten. hoe ver ze wilden gaan op medisch gebied. zolang ze zich maar lieten begeleiden door de medische staf van de Rabo-ploeg. De regering van Curaçao heeft de geheime dienst van het eiland op non-actief gesteld. Volgens premier Gerrit Schotten is het besluit genomen... omdat leden van de dienst in 2010 plannen hadden om de regering af te zetten. Een crisisteam gaat nu de Curaçaose veiligheidsdienst doorlichten. In heel Nederland wordt vandaag bevrijdingsdag gevierd. Het thema is het jaar Vrijheid geef je door. In 14 steden worden bevrijdingsfestivals gehouden. In Wageningen is vanmiddag het Bevrijdingsdefilé. En in het centrum van Meppel is een speelgoedwinkel door brand verwoest. Het 400 jaar oude pand is totaal verloren gegaan. Het was een van de oudste gebouwen van Meppel. Niemand is gewond geraakt. Dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en lokaal valt een beetje motregen. In Limburg regent het wat harder... en deze regen breidt zich de komende uren naar Noord-Brabant en Gelderland uit. De temperatuur ligt rond 7 graden... en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanmiddag houden vooral het zuiden en het zuidoosten van tijd tot tijd regen. In het noorden en noordwesten is het meest droog en kan af en toe de zon doorbreken. De noordoostenwind blijft aanwezig en de temperatuur komt maximaal tot 9 graden op de wadden... en 11 graden in het midden en zuiden van Nederland. Vanavond valt in het zuiden en oosten plaatselijk nog een spat. In de nacht is het overwegend droog. In het noorden is er een enkele opklaring en zakt het kwik tot een graad of drie. In het zuiden liggen de minima rond 6 graden. Morgen heeft opnieuw het zuiden van het land meer last van regen dan het noorden... In het noorden is er af en toe zon. Met gemiddeld 11 graden wordt het een graadje warmer dan vandaag. In de komende werkweek loopt de temperatuur op naar een graad of 18 overdag. Het blijft wisselvallig met elke dag een vrij grote buienkans. Vertrouwd en volledig online sparen via westlandutrechtbank.nl De bank van Nederlandse bodem met een van de hoogste rentes in de markt.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 Morgenavond om vijf voor half negen bij de icon op Nederland 2. De NOS, het Radio 1 journaal. Vandaag, 67 jaar geleden, werd Nederland bevrijd van de bezetter. En dat vieren we vandaag uitgebreid. Afgelopen nacht werd in Wageningen al het startschot gegeven... voor alle festiviteiten. Verslaggever Arjan Hoefakker van Omroep Gelderland die was erbij. Honderden mensen hebben zich verzameld op het 5 Meiplein in Wageningen. Hier zal straks het bevrijdingsvuur worden aangestoken. Zo'n 100 meter verderop vanaf het 5 Meiplein staat het eeuwige vrijheidsvuur. Een klein vlammetje brandt op de paal van Bernard, zoals het monument in de Volksmond wordt genoemd. En die vlam zal straks worden overgebracht met een fakkel naar een grote schaal midden op het 5 Meiplein. En daarmee gaan de festiviteiten van Bevrijdingsdag 2012 van start. En hierbij, ontsteken het vrijheidsvuur, het bevrijdingsvuur is net aangestoken, mevrouw. U, u, u staat er vlakbij, hij, hij vlamt mooi, hè? Ja. Geweldig. Echt geweldig. Ja, ik vind het zo'n indrukwekkende gebeurtenis. Indrukwekkend. En waarom komt u nu hier naartoe dan? Ik wil het meemaken. Zo dichtbij. En zo, uh, ja, ik, vond ik vind het nog heel indrukwekkend. We gaan van de dode-herdenking vannacht over in het, uh, ja, het feest van Bevrijdingsdag. Wat is vrijheid voor u? Ja, de vrijheid is uh, zeker een, een tegenwoordige tijd. Vrijheid dat je kan doen en laten wat je wilt. Uh, dat je wel elkaar natuurlijk daarin respecteert. Dat je het gevoel hebt. Dat ook niemand daar aanstoot aan neemt. Hmm. En bent u vrij in Nederland? Voelt u ja, u vrij? ik voel me heel vrij. Absoluut. Ja. Je hebt ook het gevoel ja, dat Nederland op deze manier weer... weer één moord, hè? Zo. Ja, heel geweldig. Jongens, ja, hou hem brandend. Hou de fakkel brandend. En dat is essentieel. De loopgroepen vertrekken nu... En deze groep gaat richting Amstelveen. Ze moeten kilometers lopen met die fakkel en die fakkel die mag natuurlijk niet uitgaan onderweg. En op deze manier verspreiden de 80 loopgroepen zo'n 2000 lopers het vrijheidsvuur door heel Nederland. van Leeuwen heeft deze ja, knap, hè, van die lopers? Ja, zeker. Ik, ik wacht altijd op mijn eigen gemeente waarvan ik officieel vandaan kom. En ik hoop dat ze er vanavond weer zijn. Dus dat is ook wel leuk dat je gewoon ook blijft wachten totdat al, al die gemeenten voorbij zijn. En hopelijk zit je eigen gemeente er ook bij. welke gemeente is dat? Leiden. Zo, dat is een eindje lopen. Ja, dat is een eindje lopen. Nou, Den Haag is al wel langs geweest. Dus ik hoop dat Leiden ook nog wel langs komt. is Meneer, waar komt u vandaan? Wat zegt u? Waar komt u vandaan? Ik kom uit Leiden. Dus u gaat helemaal naar Leiden lopen? We gaan teruglopen terug naar Leiden, ja. 116 Zo. kilometer. Dat is toch wel wat. En dat doen we met veel plezier. Ja, ik heb wat net... U... Oh, u, u moet gaan volgens ja. mij. Ja. Okay. Veel plezier, meneer. Dank u wel. En ik weet dat er speciale fans voor u zijn uit Leiden helemaal. hier naartoe. toe. goed. Oké, helemaal goed. Succes hoor. De reportage was van verslaggever Ajan Hoefakker van Omroep Gelderland. Nou, nog één speeldag en dan zit de voetbalcompetitie erop. Althans de gebruikelijke 34 wedstrijden. Want vanaf komende woensdag gaat een aantal clubs verder met de playoffs. We kijken vooruit op die laatste speelronde met Andy Houtkamp. Andy, uh, nou, ik dacht dat ik het allemaal had gesnapt. Tot uh, gisteravond er opeens een bericht kwam... dat de UEFA weer een nieuw hoofdstuk heeft toegevoegd... aan deze wiskundige modellen die de voetbalcompetitie is. Uh, maakt dat het makkelijker op of niet? Nou, ja, laat ik eerst even uitleggen ja, hoe het precies ja. zit. Want uh, de UEFA heeft inderdaad een extra startbewijs voor de Europa League aan Nederland gegeven. En dat is op basis van het zogenaamde fair play-klassement. Er wordt er gekeken uh, naar gele kaarten, naar alle dingen die rond een wedstrijd spelen. Uh, hoe er gevoetbald wordt, ja het is zo subjectief als maar mogelijk is. Maar Nederland krijgt daardoor een extra uh, startbewijs voor de Europa League... Nu staat Heerenveen aan kop in Nederland. In, die, uh, in dat fairplay-klassement. De meest sportieve ploeg. Precies. Uh, en is, staat zo goed aan kop dat ze eigenlijk niet meer in te halen zijn. Dus dat betekent dat de Friesen zeker een, uh, uh, een startbewijs hebben... voor Europees voetbal volgend jaar. Nou. Dat betekent wel dat ze vroeg moeten instromen. Dus in die allereerste voorronde, want je hebt zoveel verschillende voorrondes. Ja. Af en toe is het uh, niet meer te volgen, hoor. maar uh, zo simpel is het dus eigenlijk wel. Ze hebben Europees voetbal. Uh, zelfs, ja, het, het moet nog niet gekker worden. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat Excelsior, mogelijk uh, morgen degraderend, uh, kans maakt om Europees voetbal te halen. Dus daar spelen ze volgend jaar in de eerste divisie. En dan spelen ze wel Europees voetbal. Omdat ze ook heel hoog staan in dat uh, Fair Play klassement Achter Twente, Ajax en Herenveen. Maar als die twee, of die drie, uh, sowieso al Europa ingaan... dan mag Excelsior als nummer vier ook nog Europa in. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja, goed. Het is, uh, je hebt er inderdaad ja. bijna hogere wiskunde voor nodig. Precies. Maar goed, morgen herenveen fijnhoots Want daar draait het net, ja. uh, morgen om. Dat is eigenlijk de belangrijkste wedstrijd. Voor Feyenoord van belang. Want als ze winnen, dan gaan ze ook Europa in. En niet zomaar Europa voor onder Champions League. Ja. En voor Herenveen, zoals je net hebt uitgelegd, uh, ergens in die Europa League. Ja, ja, ze gaan die wedstrijd echt niet weggeven, hoor. Dat uh, er wordt zelfs vergeten. Dat, en dat klinkt natuurlijk ook weer. Uh, Onmogelijk dat als ze met 6-0 winnen en PSV wint niet van Excelsior... dan gaat Herenveen de Champions League in. Dus ze zullen er best wel wat aan doen. Het enige wat zou kunnen gebeuren als het gelijk staat... op uh, een paar minuten voor het einde... misschien dat er dan iets zou kunnen gaan gebeuren. Maar ik geloof daar eigenlijk niet in. Uh, er zitten ook nog uh, een uh, dikke 20.000 Vriezen in dat stadion. Die willen gewoon Herenveen goed zien voetballen. Dus uh, ik denk dat het een normale, doodnormale wedstrijd wordt. Uh, voor zover je over normaal kunt praten, uh, in de laatste er speelronde. Er staat wel wat op het Precies. spel, natuurlijk. Precies. En dan heb je natuurlijk ook nog PSV. Je zei het al, ja. uit bij Excelsior. Dan denk je: nou ja, PSV uit bij Excelsior, dat is een makkie. Maar ja, Excelsior, bedenk ik dan opeens, dat is die ploeg toch die een aantal jaar geleden de AZ de nek omdraaide? Dat uh, Die geweldige ontknoping in 2007, ja. uh, eind april. Ja, dat uh, klopt. En PSV, uh, iedereen denkt dat ze daar maar even zullen winnen. Maar Excelsior vecht tegen degradatie. Mochten ze winnen en de graafschap uh, verliest... Ja, dan uh, is het uh, weer helemaal anders, want de graafschap moet uit tegen A Den Haag. Het wordt dus gewoon weer een hele leuke laatste speeldag. PSV moet winnen, dan hebben ze nog een kans op de tweede plaats als Feyenoord niet wint. En uh, zo niet, ja, dan uh, wordt het weer heel anders. Ja, <laughs> precies. Dat vind ik een hele mooie slotzin. Zijn hier half drie morgen natuurlijk langs de lijn. Welke wedstrijd zit jij? Ik zit bij AZ tegen FC Groningen. Ook een hele mooie wedstrijd, want Absoluut. voor AZ staat ook het een en ander op het spel. Hey, heel veel plezier en mensen allemaal luisteren en afstemmen op Andy... en al die andere mannen van langs de Lijn. Niet alleen in Frankrijk en Griekenland, maar ook in Servië zijn de morgen verkiezingen. En omdat Servië Kosovo nog steeds als eigen grondgebied beschouwt, worden die ook in Kosovo gehouden. Dit zeer tegen de zin van de Albanese meerderheid die vier jaar geleden de onafhankelijkheid uitriep. De internationale vredesmacht, KFOR, die zet extra troepen in om geweld te voorkomen. Correspondent David Jan Gotwa bezocht in het zwaar verdeelde Kosovo de Servische enclave Kratjanica. Als je van Mitrovica in het noorden van Kosovo naar Gratjanica in centraal Kosovo wilt... dan moet je eerst de kentekenplaten van de auto verwisselen. De platen met KM van Kosovska Mitrovica gaan er vanaf. De platen met KS van Kosova gaan erop. Waarom nou eigenlijk dat gedoe met die kentekenplaten? Nou, dat is omdat er in Noord-Kosovo, waar Mitrovica dus ligt... het voor het zeggen heeft en dus gebruiken ze de Servische kentekens. Maar om in Gratjanica te komen, moet je door een gebied waar regels gelden... die door de Kosovaarse regering in Pristina zijn opgesteld. En de Albanese die de meerderheid vormen, erkennen de Servische zeggenschap niet... en dus de Servische kentekens even min. Zo ingewikkeld kan het leven zijn in Kosovo. Gratjanica ligt vlakbij de hoofdstad Pristina. Hier wonen bijna alleen maar Serviërs, zo'n 10.000. In de dorpen eromheen en natuurlijk ook in Pristina wonen vooral Albanezen. Gratjanica is een enclave, zeg maar een Servisch eiland in een Albanese zee. Hier woont Gisha Popovic. In één huis met zijn vrouw en vier kinderen... haar moeder, hun schoondochter en een kleinkind. Gisha vertelt dat de Popovic de oudste familie in Gratjanica zijn. En daar is hij overduidelijk trots op. We wonen hier al 300 jaar, zegt hij... We zijn de grootste familie in Gratianisa en we waren de eerste. Popovic is een bedaarde man. Het tegendeel van een nationalistische hardliner. Maar ook hij ondervindt de last van het leven in een enclave. Als je naar Pristina wil of naar de grens met Servië... dan kom je politie tegen die vaak geweld gebruikt, zegt hij. Omdat je Servische documenten hebt of een Servisch kenteken. Ze provoceren. Buiten Gratianisa kunnen we nauwelijks Serviërs met elkaar praten... Dat is heel gevaarlijk. Zondag zijn er verkiezingen in Servië. En dat maakt de situatie helemaal ingewikkeld. Zeker in een enclave als Gratjanica. De Serviërs beschouwen Kosovo als Servië. En willen die verkiezingen dus ook hier houden. Albenezen zien dat helemaal niet zitten. Want die beschouwen Kosovo juist als onafhankelijk land. Dat leidt tot spanningen. We zitten nu in het studiootje van de lokale radio. Bijvoorbeeld te kijken naar een filmpje van een inval... bij de Servische radicale partij hier in Gratjanica. Speciale politie-eenheden zijn binnengevallen in het huis van onze voorzitter, in ons partijkantoor en op andere plekken. Vertelt Radovan Nitsic die erbij was, zwaar bewapende eenheden en ze hebben alles meegenomen. En dat is maar één voorbeeld van hoe ze ons bang proberen te maken. Niet probleem materiaal, probleem jouw nervosie, Het is salbanizeren, na koste het gaat ze helemaal niet om het verkiezingsmateriaal dat ze in beslag hebben genomen. Het gaat ze erom dat ze de aandacht willen afleiden van de echte problemen in Kosovo. Sociale problemen. Ze willen paniek veroorzaken onder de Albanese en ons de schuld geven van de spanningen. Ik denk niet dat er hier in Kracjani Savelle nog grote problemen zullen ontstaan, zegt Gisha Popovic in de rust van zijn tuin. Dit is een Serviërs dorp en als het moet kunnen we onszelf heus wel verdedigen. Maar in dorpen waar maar weinig Serviërs wonen, en dat zijn veruit de meeste, daar zullen conflicten ontstaan. Daar zullen de Serviërs onder druk worden gezet. Ik ben bang voor ze. Nee, deze verkiezingen zullen niet pijnloos voorbij gaan. De reportage was van David-Jan Godroa nog meer verkiezingen. Zo, de spannende verkiezingen in Frankrijk. Daar is het Sarkozy tegen Hollande. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. Nou, meteen daar maar. Wordt de socialist François Hollande de nieuwe president van Frankrijk, of blijft Sarkozy de bewoner van het Elysée, het presidentieel paleis? Morgen weten we het, want dan gaan ook de Fransen naar de stembus. Zij doen dat voor de tweede keer, namelijk voor de tweede en beslissende verkiezingsronde. Correspondent Ron Linker. Ron, uh, twee weken geleden won Hollande de eerste ronde. Heeft de, de zit president, heeft Sarkozy in de tussentijd dat gat een beetje weten te dichten met Hollande? Nee, dat gat is niet gedicht, dat als bed in de peilingen. We moeten de werkelijke uitslag uiteraard afwachten. Maar het Albeid. is wel iets kleiner geworden. 52,5% voor François Hollande, 47,5% voor Nicolas Sarkozy. Dat was gisteravond vanaf middernacht. Uh, want sinds die tijd mogen er dus geen peilingen meer gepubliceerd worden in Frankrijk. Uh, je hoort bij de socialisten eigenlijk twee geluiden... Ik sprak gisteren de burgemeester van het geboortedorp van François Mitterrand. De laatste uh, socialistische president van Frankrijk. Nou, Die burgemeester die was ervan overtuigd dat Mitterrand een opvolger zou krijgen. Dus dat Hollande zou winnen. Aan de andere kant, ja, er zijn ook nog steeds mensen die een slag om de arm gaan houden. Uh, Elisabeth Guigou, uh, die wordt genoemd als Hollandes, dus eventuele minister van buitenlandse zaken. Die zei, ik moet eerst zien en dan wil ik het wel geloven. Je hebt, niets, je hebt er niets aan, zei ze, om in de peilingen te winnen. Morgen zondag is de dag van de waarheid. Ja, maar als Hollande wint, laten we daar eens eventjes van uitgaan. De nieuwe president ook uh, zal ja. worden. Wat uh, staat hem dan te doen? Wat moet hij dan als eerste doen? Ja, dat is een vliegende start, uh, um, hè, Als het Sarkozy wordt veranderd, dan niet zo heel veel, denk ik. Maar stel voor dat die peilingen inderdaad gelijk krijgen... Nou, dan moet president Hollande meteen aan de bak. Iedereen weet dat hij eerst naar uh, madame Merkel moet hè, praten over dat begrotingsverdrag. Maar er zijn nog een paar andere ontmoetingen. Precies, precies. Nou niet. Uh, maar er zijn nog een paar andere ontmoetingen. Hè. In Chicago eind mei komt de NAVO bijeen om te praten over de missie in Afghanistan. Uh, dan is er ook nog een G8 in de Verenigde Staten. Een G20 in Mexico om te praten over de crisis. Allemaal in mei. En dan, ja, dan kunnen we nog maar zwijgen over de binnenlandse agenda. Want in juni worden hier dan nog weer parlementsverkiezingen gehouden. Cruciaal voor de president. Kortom, even uitrusten, dat zal er niet bij zijn. Nee, En wat natuurlijk ook van belang is, uh, hoe reageren de markten natuurlijk op maandag? Precies. Uh, uh, je kunt ervan uitgaan dat bijvoorbeeld kredietbeoordelaars uh, de afgelopen weken de programma's van beide kandidaten hebben doorgerekend en gezegd hebben van nou, hoe betrouwbaar, hoe geloofwaardig zijn die projecten. Als we kijken naar het project, uh, de plannen van François Hollande, die heeft bijvoorbeeld gezegd dat hij 60.000 nieuwe ambtenaren wil aanstellen in het onderwijs. Uh, dat hij een belastingschijf wil invoeren van 75 en uh, dat hij in Europa wil gaan praten over groei en niet alleen bezuinigingen. Nou, wat voor effecten heeft dat op de betrouwbaarheid van, die, uh, uh, van dit presidentschap? Dat zullen de kredietbeoordelaars gaan doorrekenen... en zullen maandag meteen, denk ik, al zien uh, wat ze ervan vinden. Nou goed, maar voor maandag heb je zondag. Uh, mensen mogen zichzelf uitbreken wie ze willen. Maar dan wachten wij natuurlijk op de uitslag. Wanneer kunnen we die verwachten? Uh, ik denk dat de uh, eerste exit polls uh, zullen circuleren rond een uur of uh, half zes, zes uur. Uh, dan gaan ook de eerste stembureaus dicht. Uh, je kent die gekke regel hier in Frankrijk. Ja. Bert, uh, je mag er niet over publiceren. Dus uh, hier in de Franse media zullen er dan niks over lezen. Maar uh, wie een beetje creatief gaat surfen, die kan uitslagen al vinden op Zwitserse of uh, Waalse kranten. Ja, het klinkt bizar, maar uh, je moet je bedenken dat uh, stembureaus bijvoorbeeld hier in Parijs tot acht uur open zijn. En wat men niet wil is dat dat dat stemgedrag beïnvloed wordt... doordat mensen online al allerlei uh, uitslagen zouden gaan lezen. Om, om acht uur, dan komt er een officiële prognose. Uh, die is uh, een stuk betrouwbaarder... want die is gebaseerd op de werkelijke uitslagen. Dus acht uur is het tijdstip Bert, dat, uh, dat je moet inschakelen. Ook hier op Radio 1, waar een extra verkiezingsuitzending gepland is. U heeft het keurig aangekondigd, meneer Linkers. Dank u wel. <laughs> Morgen is het tien jaar geleden... dat ons land werd opgeschrikt door de moord op Pim Fortuyn. Veel Nederlanders zullen hem nooit vergeten. Maar bij de toenmalig burgemeester van Rotterdam... staat die datum 6 mei bijzonder in het geheugen gegrift. Ivo Opstelten, nu aan de lijn. Meneer Opstelten, kunt u het moment nog eens beschrijven... waarop u hoorde dat Pim Fortuyn vermoord was? Ja, dat was in de, de BMW-kamer op het uh, Stadhuis van Rotterdam. We hadden zogenaamde seniorenconvent. Dat is het overleg tussen de burgemeester en de fractievoorzitters. Pim Fortuyn uh, was er niet. Uh, Ronald Seurens uh, verving hem. En toen kreeg ik waar net begonnen. Toen kreeg ik een uh, briefje van mijn secretariaat uh, in handen geduwd met daarop de tekst van uh, Pim Fortuyn is uh, neergeschoten. Uh, dat was natuurlijk even, even enorm uh, verwerkt. Ik heb toen de vergadering geïnformeerd, iedereen geschokt. Uh, ik ben even naar buiten gegaan, heb het gecheckt, ben door teruggekomen en heb gezegd: ja, het klopt. Vergadering gesloten. Uh, iedereen op mijn kamer uitgenodigd en. Uh, en daarna kwam het, uh, het bericht dat hij inderdaad was uh, doodgeschoten. En uh, ja, dat zijn momenten die je uh, niet meer vergeet. Ik, ik zie het nu ook helemaal uh, voor me hoe dat, uh, uh, hoe dat plaatsvond. Ik kan me voorstellen dat, uh, wat bij iedereen drong dat uh, nieuws gigantisch binnen, dat je dan ook een emotioneel moment hebt. Zeker, dat is natuurlijk blijvend. Maar uh, ik moest op dat moment natuurlijk ook uh, uh, handelen. Dus ik moest uh, de wethouders zorgen dat die uh, uh, geïnformeerd werden. Ik heb de driehoek, de korpschef van politie en de hoofdofficier van justitie, direct bij me gevraagd. We hebben de thermometer in de stad gestoken, dus overal gezorgd dat de wijk agenten uh, aan boord waren om te of uh, wat, uh, wat er gebeurde in de stad. We moesten ook toen een klein uh, comité ja, een team vormen die dat uh, ging, uh, ging begeleiden. En toen hebben we ook uh, besloten om direct het uh, uh, stadhuis uh, open, open te stellen. Condonians uh, uh, neer te zetten zodat mensen die kwamen ook uh, ja, uh, konden condoleren en uh, hun rouw konden betuigen. En, uh, nou, dat, is uit, uh, dat is tot diep in de Nacht is dat doorgegaan. Uit het hele land kwamen, kwamen mensen binnen in lange rijen. Emoties in het stadhuis. Uh, luid uh, uh, gehoord hebben bloemen. Uh, ook allerlei teksten. En uh, dat hebben we ook uh, allemaal ook uh, zijn gang laten gaan. En dat was ook uh, terecht. Ja. Als we dan uh, kijken, want we zijn nu uh, tien jaar later. De invloed is nog steeds heel groot. Had u dat toen gedacht? Nou ja, dat, dat een politicus van uh, het formaat van Pim Fortuyn... wordt neergeschoten, uh, wordt vermoord. Uh, ja, dat heeft natuurlijk een impact. Dat had ik ook wel uh, verwacht, maar je weet nooit later hoe dat uh, dan uh, gebeurt. Het is met de LPF natuurlijk minder verlopen in de, in de Kamer. Dat is verhuist. Maar de denkbeelden van Pim Fortuyn... toch een aantal gedachten en agendapunten neergezet. Ik uh, spreek over het integratiedossier, immigratie, uh, veiligheid, de oude wijken. Ook kiezers, die uh, uh, ja, mensen uit de bevolking die niet meer naar de stembeurs uh, gingen... om weer een uh, stem te geven. Nou, al dat... Dat soort zaken heeft hij toch wel op de agenda uh, gezet. En hij heeft nooit kunnen laten zien uh, hoe het was geweest als hij erbij was geweest. En dat is toch uh, intrigerend ook uh, voor een samenleving. En daardoor is er ook tien jaar uh, na dato uh, wederom een uh, grote belangstelling voor. Ja, ja, want we hebben het altijd gehad destijds over de puinhopen van Paars. Maar je kan eigenlijk niet zeggen wat is nou de politieke erfenis van Pim Fortuyn. Ja, een paar dingen ook. Ik heb dat persoonlijk ook wel ervaren, wil ik ook eerlijk zeggen. Die agendapunten die ik net uh, noemde. Ook een stijl van, uh, van werken voor het openbaar bestuur betekent ook... Uh, een beetje de Rotterdamse aanpak, resultaatgericht werken... ook je verantwoordelijk daarvoor stellen, afrekenbaar maken. Een beetje geen woorden, maar daden. Ja, zeker. Dat is, het is natuurlijk was een Rotterdammer. Rotterdam was wel zijn stad. En natuurlijk ook het luisteren naar wat er heerst... op wat de mening van de bevolking is. Dat hebben we toch wel met elkaar wat geleerd. Ook de journalistiek. Dat merkte ik ook. Ik ben bij vele media daarna geweest. Die wouden ook allemaal wat meer van de straat laten zien uh, in hun berichtgeving. Dat zal je ook nog een tijdje blijven, blijven merken? Ja, dat denk ik wel. Uh, kijk, je moet, er ook, uh, je moet er natuurlijk ook uh, normaal met beide benen... op de, op de grond uh, blijven staan, een beetje Rotterdams. Er waren natuurlijk ook wel wat uh, zaken waar ik uh, zo hier en daarbij uh, dacht... Is dit, klopt dit nu wel helemaal? Toen Pim Fortuyn ook uh, werd gekozen als uh, de grootste Nederlander aller tijden... Uh, voor Willem van Oranje, ik noem maar uh, wat, dan denk ik ook dat is misschien toch niet helemaal zoals historici hem later zullen duiden... na een aantal decennia. Maar goed, ik denk dat het fenomeen, de man zelf met zijn eigenzinnigheid, eh, zijn voorkomen, zijn gevoel voor humor... zijn welsprekendheid, eh, zijn politieke keuzes... de moord op zo'n politicus... dat dat eh, toch niet meer uit onze geschiedenis weg te denken zal zijn. De grote vraag is natuurlijk altijd, we hadden het net al een beetje over de, de erfenis... van zou eh, iemand als Pim Fortuyn, als hij nu weer mee zou doen... aan die verkiezingen die er in september komen... zou hij dan weer zo'n potentieel halen... Ja, dat weet je niet. Weet je niet. Uh, kijk, het is allemaal uh, denken. Hoe zou het eruit gezien hebben als... Uh, daar ben ik ook nooit, uh, nooit zo sterk in. Ben meer van het vooruitkijken. Hij is er niet meer. En uh, we hebben dat gemist. Uh, ik heb het laatst ook ergens gezegd. Er uh, De Engelse ambassadeur die zei tegen mij ook... Uh, Ivo, ik, uh, ik had uh, graag bij jullie in die raadzaal... Uh, uh, als een vliegje aan de muur willen hangen... om de debatten... Tussen jou en Pim Fortuyn om daarbij te zijn. Of tussen jullie en Pim Fortuyn, hoe dan ook. Ja, dat, dat hebben we helaas niet mogen meemaken hoe dat uh, zou zijn geweest. Nee, want morgen is het dus precies tien jaar geleden. Ivo Opstelten, dank u wel. Het NOS Radio N-journaal Overzicht. Hier is Bas Schemming. Ik stop ermee vrienden. Tot 12 september nog kop de veur. Dat twitterde Ineke van Gent zojuist. Ze neemt na 14 jaar afscheid als GroenLinks-Kamerlid. U wordt daarna achter ook. Doping werd getolereerd in de Rabobloeg tussen 1996 en 2007. De Volkskrant concludeert dat uit gesprekken die de krant voerde met hoofdrolspelers van toen. Volgens de krant was in ieder geval Michael Bogart klant bij de do dopingbloedbank van Human Plasma. Bogart ontkent. Theo de Roy, in die periode directeur bij de ploeg, ontkent volgens de krant niet dat er doping is gebruikt. Als dat gebeurd is, is dat een wel overwogen beslissing... van de medische staf geweest, zegt hij. Socialistische Pasok-leider Venizelos... probeerde nog één keer zijn kiezers ervan overtuigen om op hem te stemmen. Doe het om een faillissement af te wenden... en een toekomst van Griekenland in de eurozone veilig te stellen, zo zei hij. Dat schrijft de Griekse krant Kathimerini. Merini. Er is geen plan B, schrijft de Volkskrant. Er ligt, ondanks de Griekse en Franse verkiezingen... geen plan voor de ontmanteling van de, voor de eurozone... En dat is geen toeval, zegt een hooggeplaatste EU-ambtenaar... als we zo'n rampscenario ontwikkelen dan wordt dat een zelfvervulling prophecy. Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten zit in de rode cijfers. En geen enkele gemeente ontkomt aan bezuinigingen... die de burger diep raken. Het Algemeen Dagblad schrijft dat na een inventarisatie. Zo sluiten Amersfoort en Gouda het jaar af met een miljoenentekort. Zwembaden moeten dicht en plannen voor nieuwe wegen worden geschrapt. De Twentse burgemeesters maken zich zorgen... over de grensoverschrijdende politie, schrijft de Telegraaf. Het team is in 2008 opgericht om grenscriminaliteit aan te pakken. Volgens de burgemeesters is het efficiënt en heeft het team ruim 5000 processen verbalen uitgeschreven. Maar met de komst van de nationale politie, zo vrezen de burgemeesters, valt het team weg. Ja, er is ook ruim aandacht in de kranten voor uh, Pim Fortuyn. In het AD is met Marco Pastors, uh, na, ze zijn naar zijn graf uh, toegegaan, Pastors vertelt hoe hij en Pim Fortuyn elkaar ontmoeten bij het bedrijf OV Studentenkaart. Fortuyn was directeur en pastors bedrijfseconoom. De Volkskrant interviewt politici, zes politici interviewen ze over hem. pvv kamerlid Haram Beertema zegt... hij had een goed verhaal gestoeld op rechtvaardigheid. Hij vertelt hoe hij hem ontmoette nadat hij spontaan bij Fortuyns huis had aangebeld. Fortuyn, Fortuyn stond hem in zijn ochtendjas te woord. Niet alleen Wilders is een erfgenaam van Fortuyn, zegt VVD-leider Stef Blok. Jan Marijnissen is dat ook. Hij kreeg ook meer stemmen na de dood van Fortuyn. Er klinkt ook kritiek, zo zegt Martijn van Dam van de p PvdA... je kunt problemen uitvergroten of je kunt er iets aan doen. De Antillians Dagblad schrijft over een complot om de regering omver te werpen. Curaçaose veiligheidsdiensten zouden daar in 2010 achter gezeten hebben. Alle medewerkers van de veiligheidsdienst zijn op non-actief gezet... terwijl er een onderzoek loopt. ANVD helpt trouwens bij dat onderzoek. En tot slot dan de uitvinder van Bluetooth... Het AD heeft een interview met hem... omdat hij genomineerd is voor een Europese Innovator Award. De Nederlander Jaap Hartse moet nog steeds werken voor zijn geld, schrijft de krant. Hij was namelijk in loondienst bij Ericsson toen hij zijn uitvinding deed. Hij heeft er geen stuiver van gezien, denk ik dan. Jammer, hè? Straks natuurlijk Ineke Vergeemd. Bas zei het al en we gaan het ook hebben over de opening van de volkskrant... over de doping gebruiken bij de Rabobank met Guillaume Lippens. Vrijheid geef je door.